Het is zes uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De twintig belangrijkste economieën in de wereld hebben een akkoord bereikt... over de vorming van een economisch waarschuwingssysteem. De landen van de G20 gaan via een testsysteem... elkaars financiële beleid in de gaten houden. Dat moet ervoor zorgen dat het meteen duidelijk wordt... als een land een bedreiging vormt voor de stabiliteit van de wereldeconomie. De Wrakingskamer besluit maandag of de rechters in de zaak Wilders opnieuw worden vervangen. De verdediging wraakte de rechters gisteren, omdat ze de schijn van partijdigheid zouden hebben gewekt. Ze wilden geen procedure beginnen tegen getuige Bertus Hendricks vanwege mogelijke mijn over de reden waarom getuige-deskundige Jansen was uitgenodigd voor een diner met rechter Schalken. Mm, pardon. In Libië zijn in de residentie van oud-president Bakbo in Abidjan... meer dan 500 artillerieraketten gevonden. Verder stonden er kratten vol granaten en munitie. Bakbo werd afgelopen maandag gearresteerd. In Abidjan worden nog overal lijken gevonden... en er zouden nog steeds aanhangers van Bakbo worden vermoord... door troepen van president Ouattara. In Libië hebben troepen van kolonel Gaddafi in de stad Misrata... clusterbommen ingezet tegen de opstandelingen. Dat meldt de New York Times. Clusterbommen spatten op de grond uit in honderden kleine bommen... waardoor ze veel slachtoffers maken. Over doden en gewonden in Misrata is niets bekend. Tuinders in het zuiden van het land dreigen met rechtszaak tegen minister Kamp... omdat hij geen werkvergunningen meer afgeeft voor Roemeense arbeiders. Kamp vindt dat seizoenswerk door Nederlandse werklozen moet worden gedaan. De tuiners vinden dat Kamp niet midden in het seizoen het beleid kan veranderen. Tornado's hebben in het midden en zuiden van de Verenigde Staten... aan zeker tien mensen het leven gekost. Vooral de staat Arkansas werd getroffen. Daar vielen zeven doden. In veel plaatsen is de stroom uitgevallen. En het weer, vanochtend koud en lokale misbank in de loop van de ochtend in het noorden bewolkt. En verder blijft het zonnig. In het noorden wordt het 13 graden, in het zuidoosten 18. Dit was het NOS-journaal. De volgende boodschap is niet bedoeld voor mensen... die de lente zo al mooi genoeg vinden. e-matching, dat is online dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl, durft u het aan? Elke dag overlijden 108 mensen aan hart- en vaatziekten. De Hartstichting werkt hard om dat aantal te verlagen. Dankzij uw steun de afgelopen collecteweek is dat mogelijk. En daar willen we u en onze collectanten voor bedanken. Onze collectant gemist? U kunt de Hartstichting ook steunen op Giro 300. Want zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan. Vanavond in Rondom 10. Medische missers. Tweederde van de Nederlanders wil meer openheid over falende medici. De artsen zelf vrezen een heksenjacht en willen risicovolle behandelingen niet meer uitvoeren. Zijn patiënten echt beter af met meer openheid in de zorg? Vanavond live een discussie in Rondom 10 bij de NCRV op Nederland 2. Dit is Radio 1. Max. Roger, seven, four, seven, ready for Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van onze uitzending deze week. Waarin wij verder gaan met onze themamaand, getiteld Nachtvluchten Sportivo. Vijf enerverende ontmoetingen met gasten van sportief plamage. Een zoektocht naar de ziel van de verbeterde doordouwer. De doortastende stratege, de verwoed strijderde krachtige verliezer, de jubelende winnaar. Een maand van bevlogen gasten in woord en daad... met het sporthart op de tong. Onze derde speler met start nummer drie is Monique Knol. Dit sportieve peert mocht eind vorige maand 47 kaarsjes uitblazen. Want het kleine knolletje kwam op 31 maart 1964... ter wereld in het Friese Wolvengaan. Ze begon op haar zeventiende met fietsen trainde zich letterlijk bijna kapot, maar bereikte daardoor wel de absolute top... toen ze in 1988 in Seoul als eerste Nederlandse wielrenster Olympisch Goud won. Door een hardnekkige blessure moest deze ambitieuze dame haar fiets aan de wiel gehangen... en ontdekte ze dat het afkikken van topsport ook een topprestatie is. Voor ons is deze toegewijde moeder en fanatiek dressuurrijdster nog steeds een topper. Welkom en goedemorgen, Monique Knol. Oh, een hele goede morgen. Wel een vroege morgen, hoor. Ja, hoe laat <laughs> ja. ging uh, op uh, hoeve knollendam de wekker nou, vanochtend? tien over vier. <laughs> en dat ben je ja. niet gewend? Nee, nee. was zeven uur. is ook wel op tijd. Maar oh, ja, ja. Maar even, ik ben pas op mijn twintigste begonnen met wielrennen. Op je twintigste Ja, pas. ik was al twintig. Ik, ik was vijftien toen ik uh, ging ik op schaatsen. Dat heb ik vijf jaar gedaan. En daar kon ik dus geen hout van. En toen ben ik gaan wielrennen. Dus toen was ik al twintig. En waar kwam het idee vandaan om te gaan wielrennen nou, in plaats ik, van schaatsen? Ja, voor het schaatsen uh, uh, doe je als training wielrennen. En dat, uh, mijn schaatstrainer mijn schaats zei van... Goh, je kunt goed, uh, goed fietsen, zeg. En dan had ik een, een vriendin van mij, die zat bij mij op schaatsen. En die ging dus op wielrennen. En die fietste al twee jaar. Die zei, ga toch op wielrennen, laat dat schaatsen zitten. En zo is het gekomen. En dat ging meteen goed. Wat grappig. Ik ben ja. ook heel blij dat jij als perfectioniste zijnde... meteen even die leeftijd corrigeert. Dus niet op je zeventiende, maar je twintigste. Ja. Keren we toch nog even terug naar de aankondiging. Heb ik met onze voorgaande gasten ook gedaan. En dan vind ik altijd even leuk om uh, die, die termen de revue te laten passeren... en te kijken in hoeverre ze wel of niet op jou van toepassing zijn. Bijvoorbeeld uh, de verbeterde doordouwer. Ja, dat is wel zeker. Dat, dat is nu nog steeds zo. Maar dat kan je ook wel in de weg zitten hoor. Uh, vroeger toen ik fietste, was het natuurlijk hartstikke goed. Dat heb je nodig. Een winnaarstype heeft dat nodig. Maar nu rijd ik paard. En natuurlijk wedstrijden, want door het bos hobbelen vind ik niks aan. Maar dan heb je nog steeds dat. Die, die druk voel je dan. Dat, dat, dat, ja, dat voel je gewoon zelf. Dat je. Uh, ja, ten koste van een heleboel dingen, hoor. Wil je doorgaan? En, uh... Ten koste waarvan, bijvoorbeeld? Nou, ik, ik, ik ben een ontzettende planner. <laughs> Als je fietst is dat prima, maar je moet kunnen plannen. Je moet op tijd kunnen trainen, op tijd kunnen eten... en dat soort dingen doen. nou Een heleboel dingen, die horen daar gewoon bij. Maar nu, ja, ik heb een dochter, een dochtertje van zeven... En nou ja, die, die breng je naar school. En dan ga ik gauw s'morgens paardrijden en de stallen doen en dat soort dingen. Ja, en dan zit je weer op je horloge kijken. Hup, hup, hup, vlug, want ik moet mijn kind weer ophalen. En dan plan je weer dit en dan plan je weer dat. En, en ja, je bent altijd bezig om, om, om... Ja, zeg maar, ik ben altijd met de paarden bezig. Altijd ook in je hoofd, dat moet zo goed mogelijk. En, en ja, dan heb je die dressuurproefjes. En dat moet dan precies dit en precies dat. En dan lukt dat niet. En ja, dan ben ik wel erg verbeterd, ja. Verbeterd doorbouwen ja. is dus absoluut op ja. jou van toepassing. Ja, ja. Heeft dat ook met je ram gehalte te maken? 31 <laughs> maart geboren, dus een, ja, ze, een, een, een echte ram. Ja, ze zeggen van wel, maar het, het zegt mij verder helemaal niks. Hoor. Nee, jij gelooft daar niet. Nee, niet? helemaal niet. Nee. Wat is jouw Chinese teken? Dat weet geen je nou waarschijnlijk idee. niet. Geen nee. idee. Nee, want nee. je hecht daar geen enkel nee. belang aan. Nee. Bijgeloof? Ook wel? niet. Ook nee. niet. Nee, Nee, nee, dus als je hè? Nee, ja, echt nou, nee. Weet niet? Nou, of het saai is. Ik kan me wel voorstellen dat heel veel sporters dat namelijk hebben bij geloof. Hè? Dus als ze niet precies nee. dat broekje of dat setje sokjes aan hebben, dan gaat het mis, want de vorige keer dubbele punt. Helemaal nee. niet. Dus. Nee, helemaal niks. Nee. En, en bepaalde nee. rituelen bijvoorbeeld, waar je heel veel waarde aan hecht? Nee, dat noem ik geen rituelen. Uh, je doet eerst wat je eerst moet doen en, en een bepaalde volgorde, maar dat is, dat is gewoon logica. Ja. <laughs> dat, bepaalde dingen moet je gewoon zo doen. En altijd netjes en schone witte sokjes. Maar dat zijn gewoon dingen, ja, ja, dat hoort zo, dat hoort erbij. Maar dat zijn geen rituelen. Nee hoor, dat heb ik helemaal niet. En ook niet het bijgeloof dat wanneer het blubberige sokken nee, zijn... Oh, dat het dan niet gaat lukken. Nee, nee hoor, helemaal nee. niks. Lekker down to earth. Ja. We gaan even door, want um, de doordouwer. nou, dat wist ik eigenlijk ook al wel, hoor. Voor zover ik je heb leren kennen in de voorbereiding althans. De doortastende strateg. Nou, ik moet eerst zeggen... Toen ik fietste was ik aardig uh, impulsief. Uh, ik ben een aardige, nou ja, een opvliegerige mens. En als me in de koers iets niet zinde, dan was het ook meteen boem, bats, boem en ik was al vertrokken. Ik demareerde en dan dacht ik soms ook niet na. <lacht> ik was erg actief, laat ik het zo zeggen, in de koers. En in niet... moet je dan nadenken op zo'n moment? Nou, natuurlijk, ja, natuurlijk. Ja, ja. Want je hebt een strategie afgesproken of zo. Uh, min of meer, maar je hebt natuurlijk wel met je ploegmaatjes te maken. En uh, uh, ja, toch, toch te snel reageren op dingen. Uh, en soms moet je wel eens nadenken van... nou, als die nou vertrekt, dan moet ik erachteraan. En soms moet je wel een beetje meer nadenken. Dat, dat had ik niet altijd. En dat kostte me heel veel energie in de koers. Het kost en heel vlug. Het kost je energie aan de ene kant, maar, maar leverde het je ook iets op daarnaast? Ja, ook dat, tuurlijk. Uh, mijn man, die, die was altijd uh, mijn trainer en ploegleider. Wim Kruis ja. voor de duidelijkheid. Ja, Wim ja. die was de, de ploegleider en de trainer. En die zei altijd tegen mij van... Oh, jongen, jongen, kon je wel wat rustiger zijn en afwachten? Je verspilt zoveel energie. En dat heeft me natuurlijk wel eens de kop gekost. Maar ja, aan de andere kant ook. Uh, doordat je zo snel reageert, zit je er ook heel snel bij. En negen van de tien keer zat ik er ook bij. Maar het... het uh, het kost je wel heel veel, heel veel energie. Maar dat kost dan, naar mijn idee, op een bepaalde manier... emotionele en geestelijke energie. Ja. ja. Terwijl het uiteindelijke resultaat moet fietsend... en dus fysiek ook geleverd worden. Of is dat heel duidelijk een samenspel tussen ja, de twee? Ja, natuurlijk is dat wel een, een, een samenspel. Het een gaat niet zonder het ander... Maar uh, kijk, bepaalde dingen merk je pas als je gestopt bent met fietsen. <laughs> en dan uh, ga je over uh, dingen nadenken van... ja, ik heb altijd vreselijk onder druk gestaan. Alleen al dat, weet je wel. Dat, dat, uh, je legt jezelf die druk op, de buitenwacht die, die leg je die druk op. En dat valt dan opeens van je af, want je bent gestopt. En dan voel je dat pas van, jee nee, wat heb ik een leven gehad. En wat een energie is, is daarin gaan zitten. Ontzettend... En dat schud je niet zomaar van je af, hoor. Dat, uh, nee. Nou, Monique Knol, dat hele leven wat jij gehad hebt en nog gaat leiden... daar gaan wij het natuurlijk nog uitgebreid over hebben. Gelukkig hebben wij een uur hier bij Radio 1, uh, bij Nachtvluchten. Elf minuten over zes is het. Ik ben nog niet door mijn termen van de aankondiging heen... de verwoedstrijder. Eigenlijk hoef ik daar ook niet over te hebben, hè? Nee, dat... Jij bijt je ergens in vast. De dood of de dus. gladiolen, ja hoor. Ja, is ik, dat het? ja tot... Uh, ja, tot je er. Nou, dood doodbaneer valt is natuurlijk een beetje overdreven. Maar ik kon vreselijk diep gaan. Echt. En ik had, dat komt ook omdat je, ik, ik heb wel een. Ik had, ik had laat me had zeggen, wel een enorme trots. En dat, dat zet je niet zomaar naast je neer. En, en, ja, en, en als je dan wat, wat, wat las of zo in de krant of iemand had wat gezegd over jou. Nou. Ik pakte je dubbel en terug. Op welke dat manier was mijn eer. Nou, welke manier deed je dat dan? Op welke manier pakte nou je ja, terug? Nou, uh, op de fiets. Oh, op die manier oh. Ja dacht ja, dat, dat, dat, ik kan niet tegen oneerlijkheid. Ik verdorie, waarom zeggen ze zulke dingen? Dat is helemaal niet waar. Wat werd er over je gezegd, bijvoorbeeld? Oh, dat ik, moet ik de, alles Dat je een heks was of zo? Nee, nee, dat, dat, nee, dat viel wel mee. Maar dat uh, bepaalde wedstrijden, daar ging het dan over. En dan, uh, ja, uit jaloezigheid, ik kan niet eens gauw wat opnoemen. Het was puur jaloezigheid. En dan, uh, ja, nou ja, goed, de volgende keer pakte ik je terug. Want ik ging achter je aan en ik liet nooit mijn... Los. Al was het niet mijn sterkste specialiteit, bijvoorbeeld de, de bergop, was heel, dat dat kon ik niet heel goed als het te lang was. Dat dat lukte mij niet, maar dan uh, ja, dan pakte ik je wel ergens waar ik je kon pakken, hoor. Denk erom. En hoe voelde dat dan, die, die, die euforie om iemand teruggepakt te hebben? Was dat was dat uh... maar voor korte duur? Het, ja. het, het, het, het, het, je doet het gewoon, je denkt er niet eens bij na. Het, het, het, het zit in je en dat gaat dan vanzelf. Dus ja. de vruchten die dat afwierp, die waren toch niet zo zoet van smaak? Althans niet lang? Nou, nee, ja, soms wel. Kijk, als je iemand echt te pakken had en denk van nou, ik laat nooit meer los. En, uh, en dan lacht ik wel eens een beetje. Als iemand achterom keek van nou, uh, ik zit er nog aan hoor. Dan gaan ja. we meteen door naar de krachtige verliezer. Want dat ben je dan misschien ietsje minder. Uh, ja. <lacht> nee, ik verlies niet graag. En, en, en, als, en als het dan gebeurt, hoe ga je er dan mee om? Oh, dat is heel verschillend. De, de, je, je, het ligt er net aan wat voor periode je zat, of er een belangrijke wedstrijd aankwam, of het over een belangrijke wedstrijd ging. Maar uh, ja, ik kon wel heel, heel boos zijn. Heel, uh, uh, ja, was best agressief. Ja. En als we het even naar het heden verplaatsen, hè, want ik kon wel boos zijn, ik was wel agressief. Als we het nou, naar het heden verplaatsen en je, en je verliest nu, op welk gebied? Ja, welk, nou kijk, ik, ik, ik, ik, ik, ik rijd dus paard, ik rijd wedstrijden, want dat vind ik leuk. Ik, ik ben een wedstrijdfreak, uh, maar ik sta met beide benen op de grond. Ik ben realistisch, ik weet gewoon van als ik naar een wedstrijd ga en er staan een uh, aantal, nou ja, in mijn ogen toppers aan de start, ja, daar kun je dan niet tegen op, daar heb je het paard niet voor. En, ja, dan is dat moeilijker. En als je bijvoorbeeld uh, 30 of 40 starts hebt, en je wordt daar vijfde of zesde, ben ik apen trots. Dan hoef ik echt niet te winnen. Ik ben niet gek. Ik weet gerust wel wat mijn plaats is. Maar ik probeer natuurlijk wel van tevoren te bedenken van... nou, als ik, daar moet ik om denken en dat moet ik goed doen. En rustig blijven, vooral rustig blijven. Dan gaat het vanzelf beter. En uh, toch om te winnen. Natuurlijk, je wilt winnen. Maar ik ben niet down als ik niet win. Het gaat bij, bij het paardrijden om de winstpunten. En als je een winstpunt hebt, kun je soms tiende worden. Weet je wel? Dan is het ook goed, dan heb je een winstpunt. Maar ik ben wel heel kritisch. En zou je er wel het paard voor hebben? Want je zegt nu, ik heb daar het paard niet voor. Hè? Om, nee. om in die top te zitten. Zou je er wel het paard voor hebben? Kom je dan wel in die top terecht, Nee. Of ben je daar weer niet nee, voldoende Amazonen je, voor? Nee, daar ben ik veel te oud voor. O, oh, te oud? Ja, als je bijvoorbeeld uh, Anki hebt. Ankie Vergrunstven, die is zo jong begonnen. Die, ja, die, die zat in die paardenwereld. En dat heb ik natuurlijk nooit gehad. Ik heb vroeger wel een pony gehad. Maar ja, in die tijd dat ik fietste, had ik natuurlijk niks. En ik was... nou. 32, toen ik mijn eerste paard kreeg. Dus nee, dat lukt dat luk je dan. Maar niet. Maar je begon ook pas op je twintigste met fietsen, dus je weet maar nooit. Nee, maar die ambitie heb ik ook helemaal niet. Dat, dat is een hele andere wereld dan zit je in de miljoenenwereld. En ik heb geen rode cent, dus. Ja. Nee. Nee, is dat zo? Hou je er ja. niks aan over oh. aan het fietsen? Nee, ik heb een, een leuk huisje in Weesheb in de middle of nowhere. Ik zit tussen de weilanden, dus ik heb mijn stallen en uh, mijn weiland eromheen. En voor de rest heb ik niks... Maar die stallen en, en die paarden en dat weiland en dat huisje... dat moet je toch ook ergens van zien te financieren? Als je geen cent hebt, lijkt me dat lastig. Ja, maar ja, goed, wij hebben het gekocht in een, in een hele gunstige periode... voor een hapbekrats. En uh, that's it. En zelf gaan opknappen, geloof ik. Ja, yeah, nee? yeah. ja. Oh. Ben je handig? Nee, mijn man. Oh, oh wat heerlijk. <lacht> ja, ik heb ook zo'n handige, hoor. Ja. Ja. <lacht> Altijd aan te raden. Yeah. Uh, de jubelende winnaar, nou, dat lijkt me duidelijk. ja. Ja, dat ik gevoel kom... in Sejol in, in 1988, toen je die gouden plak binnensleepte. Je bent in een roes ja. geraakt. Ja, ik, ik moet even teruggaan. M uh, mijn allereerste wedstrijd die ik won, dat was in uh, Hoevelaak. Ik woonde toen in Amersfoort. En uh, dat was het eerste jaar dat ik fietste. En iedereen zei al van, god, die knol die is rap, jongen, die heeft rappe benen. Maar voor de... ik, ik, ik wist van dat spelletje helemaal niks. Dat moet je leren. En elke keer zat ik wel bij de eerste tien in de uitslagen. En op een gegeven dacht ik, ja, potverdorie, ik kan nog harder. En ze waren volop aan het sprinten. En ik kwam zo van de tiende plek en ik chasede iedereen voorbij. En toen won ik. En dat is eigenlijk het enige moment geweest toen dat ik uh, een traantje liet. Daarna nooit meer. Het werd de gewoonste zaak van de wereld. Als ik tweede werd, was dat niet goed genoeg. Ja, ik moest winnen. Weet je wel, dat is heel raar. Maar die, dat, die, dat, die eerste wedstrijd weet ik nog precies. En, en goed, vier jaar later win ik dan de, de Olympische Spelen, de Gouden Plak. Ik was hartstikke blij. Maar ook wel heel snel weer, uh, nou ja, rustig weer. Zo. Nou ja, het, het gaat weer verder. En dan word je een beetje geleverd wat je dan meemaakt. Dat is uh, ja, zo gigantisch veel. Zo druk heb je dan met allerlei dingen die nieuw zijn... Dus je hebt helemaal geen tijd om erg blij te zijn. Gek, hè? En dat traantje laten, dat is natuurlijk een traantje vanwege geluk, sinds het ja. nooit meer gebeurt. Nooit. Maar zijn er momenten waarop je wel heel erg aangeslagen bent, of, of inderdaad nog steeds wel tranen van geluk kunt huilen? Nou ja, ik heb dus wat ik zei: ik heb in, in de wielrenderij hele mooie momenten beleefd ook heel erg dieptepunten, maar ook hele mooie momenten, die herinner je nog. En dat hoeft niet eens een gouden plak te zijn. Dat kan een bepaalde wedstrijd, een belangrijke bepaalde wedstrijd zijn... wat je zo goed gepresteerd hebt dat je, nou ja, boven jezelf uitstak. En op een gegeven moment weet ik ook nog dat... Uh, uh, ik, ik was bijna gestopt dat ik mijn eerste paard kocht, mijn Friese paard van de dekhengstekeuring... En dat weet ik nog als de dag van gisteren. Dat was ook één zo'n moment dat ik dacht... Oh, dit is het, het is zo fantastisch, daar kan ik nog gelukkig van worden. En het moment dat mijn dochter geboren werd. Dat, dat, dat was eigenlijk het mooiste. Ik zeg altijd tegen iedereen. Ik heb nooit aan kinderen gedacht. Als je, als je sport, denk je als vrouw nooit aan kinderen. Is het lijf ook überhaupt wel geschikt om zwanger te worden... Nee. wanneer je zo die topsport bedrijft? Ik denk het niet, hè? Wel, nee, dat is, dat is natuurlijk een heel ander uh, verhaal. Uh, vrouwen hebben eigenlijk veel moeilijker. Ik heb er ook zo mee gezeten. Tijdens het, dus het, het, de sport denk je er niet aan, want je denkt alleen maar aan sporten. Dan stop je, nou ik was 32, eind 32, dus aardig best wel op leeftijd. Uh, dan moet je niet aan kinderen denken, want je bent helemaal gestrest en je moet afkikken. En het is echt een vreselijke tijd geweest. Nou, op een gegeven moment denk je, ja, omdat de buitenwacht zegt, van moet je geen kinderen? Ja, verdomd ja, kinderen, ja, 33, 34, 35. Toen ging ik aan kinderen denken, ja, dan nou, lukt dat niet, gaat de eerste keer gaat helemaal mis... En ik was 39 toen ik mijn dochtertje kreeg. Dus eigenlijk vrij laat. En achteraf gezien heb ik daar best spijt van. Want ik vind eigenlijk 30, 32 is een mooie leeftijd om een kind te krijgen. En je had er misschien ook wel meer gewild dan alleen maar één. Ja, zeker weten. Ja. Maar wat was er dan met dat lijf aan de hand? Je zou ook kunnen denken, namelijk aan de ene kant... omdat je uh, heel sportief altijd in het leven hebt gestaan... dat het een gezond lijf is. En dat het alleen maar even die afkikperiode nee. van die topsport nodig heeft. En dat het daarna helemaal klaar is je om hebt... zwanger te raken. Nou, ja, wat, wat je dus wat in het begin al zei, van, je bent geestelijk er, echt helemaal... heb je zo onder druk gestaan, je bent helemaal af helemaal af. En als je geestelijk niet in orde bent, dan ben je lichamelijk ook niet meer in orde. Kijk, die hartkloppingen, ja, die hoorden er allemaal bij. Hartkloppingen, die kreeg jij... Ja, daarna verschrikken. Ik, ik heb die fiets aan de kant gedonderd, om het maar even zo te zeggen. Ik heb hem niet meer aangeraakt. Ik had een blessure in mijn lies. De slagader, die was... Uh, ja, die zat een beetje dicht, omdat je op de fiets zit je, 90 graden. En het nou ja, zat gewoon een kronkel in. Dus die bloedtoevoer naar mijn linkerbeen was gewoon Heel slecht, heel slecht. Ik had er geen kracht meer in. Maar dat wisten ze toen nog niet. Ik denk, ik word stapelgek. Hier. Mijn kop wilde wel, maar mijn lijf wilde niet meer. Dus ik moest stoppen. En helemaal gefrustreerd, helemaal gefrustreerd gestopt. Ja, en dan, je krijgt van alles en je kunt niet meer slapen. Ik kon helemaal niet meer slapen. Denk jij dat dat hele proces van dat stoppen, wat dus ook een vorm van topprestatie is, hè? die afkikperiode, ja. om dat te volbrengen... Denk jij dat het proces heel anders zou zijn verlopen wanneer je niet vanwege een blessure had hoeven stoppen? Ja, dan, dan was je er een beetje naartoe geleefd. Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Ja, dan had je gedacht van nou, ik doe nog één jaar. Rustig aan. En dan, uh, ja, dan stop ik en dan fiets ik rustig ja, een paar keer in de week even door. Maar ja, dat was in mijn geval gewoon niet zo. En het, ik, ik wilde ook helemaal niet stoppen hoor. Gelukkig ben ik wel gestopt, anders had ik nog helemaal geen kind gehad op mijn 39ste. Maar ja, dat is achteraf natuurlijk. Maar ik, ik wilde helemaal niet stoppen op dat moment. Ik wilde door. Hoe, hoe, ja. hoe fijn en prettig en aangenaam was jij nog om mee te zijn en te vertoeven en te Ach, leven? Nou, dan moet Want je ik... mijn man vragen. Maar nee, dat was echt verschrikkelijk. Ja, ik kan me voorstellen dat, dat je na zo'n zo zo carrière als topsporter... en in dit geval gedwongen stoppen... dat je dus gaat beginnen aan een soort wedergeboorte... Ja. He, eigenlijk en dan beginnen die weeën van die wedergeboorte op gang te komen, maar dan is de moeilijke bevalling en je moet maar afwachten wat eruit komt. En Wim Kruis, die zit daarnaast, en dan ja, dat uh, hij, hij snapte het ook wel. Natuurlijk snapte hij niet wel, <lacht> anders was je lang weg geweest. Nee, het was echt. Ik was niet te genieten. Het was echt heel vreselijk. Heel uh, erg, uh, ik was down. Ik wilde niks. Ik wilde de stad niet in. Ik wilde helemaal niks. En toen. Uh, ik, ik had uh, uh, mijn paard dus al gekocht. Dus ik denk het laatste jaar dat ik fietste. Want we wonen niet voor niks daar landelijk. Dus ik wilde paarden. Nou, en dat paard heb ik gekocht. En het was echt een, een vreselijk mooi moment... dat ik dat paard van de dek, uit de dekhengste kocht. En toen heeft het paard dus heel veel te verduren gehad. Want ja, maar... Ik, ik botvierde alles op dat paard. Dus dat was heel vreselijk. Ik was echt heel erg gedreven nog. Echt super gedreven. Ja. Wat vond jij van je? Ja, je, je gaat ook met zo'n zo hele heftige trek om de mond kijken ja. nu. Ja. Ja. Strak, strak Becky, ja, ja, ja, Ja, Monique Knol. Ja. Voor de luisteraars thuis. Trek de strak bekkie. Maar... Hoe vond jij jezelf in die tijd? Had jij het gevoel, jeumig, wat ben ik een slappe dweil... en dat ik dit niet aan kan en dat ik zo in de bank hang? Wat vond jij van jezelf in die tijd? Uh, dat weet ik niet eens. Het was een, een, een mix van gevoelens, uh, uh, van alles. Ik, ik kon niet echt blij zijn. En ik, uh, nou ja, goed, als je dan niet slaapt, ja, dan raak je zo in de put. En dan denk je van nodig. Ik hoef niet meer. Zo erg was het. Nou, dus, nou, nu moet, moet ik er natuurlijk om lachen. en denk ik van ja, toen naar gauw zeg. Ik heb paarden en ik heb mijn kind en, en wat wil ik nog meer? Maar op dat moment ja, was van allerlei gevoelens. Ik, ik kan het niet, niet in één woord omschrijven wat ik voelde. Het was van alles. Ik vind het wel grappig dat je zegt ik heb paarden, ik heb een kind. Ja. En een ja. man die Wim heet, maar ja. dat komt er niet achteraan. Of is dat een ja, vanzelfsprekendheid? Dan, ja, dat denk ik, ja. ja, ja, ja Tuurlijk, hij heeft altijd, uh, is altijd bij me geweest. En, en ook tijdens het wielrennen en nog steeds. Hij gaat mee naar de paardenwedstrijden, als hij geen wedstrijd heeft. Want hij is nog steeds ploegleider bij een damesploeg. Dus uh, ja, dat, dat, ja, dat is een vanzelfsprekendheid. Ja. Maar goed, dus, dus je had eigenlijk zelf niet eens een idee wat je van jezelf vond... Nee, en je werd nee daar was, op je niet, was je helemaal niet mee bezig. Pas daarna realiseer je dat je echt een uh, vreselijk mens was. Oh, ook voor mezelf, hè? Dat je, dat je, je kwam er niet uit. Nou ja, dan, toen kwamen de pillen en toen ging het even weer goed. En toen kwam ik eruit. Ja, toen ben ik eruit gekomen. En wat voor pillen waren dat? Nou ja, antidepressieve. Antidepressieve, ja. ja. En dat was voor mij goed. Ik sliep weer. Hoi, hoi, hoi. Dat was het begin nog oh. maar. Want ik denk dat, dat dan eigenlijk de weg tot totaalherstel nog uh, nee, ingezet dat moet worden. Of nee, niet? Dat, ging, dat ging wel uh, op een gegeven moment wel uh, vrij snel beter. Ja, toen zag ik het wel weer zitten. En nou ja, ik had mijn paard en er uh, kwam nog een paard bij. Dus ik was hartstikke druk. En het was goed. Ik had weer wat te doen en ik had weer iets om voor te leven. Waar ja. komt dat vandaan bij jou, die, die ontzettende, bijna verbetergedrevenheid? Hè? Om jezelf een doel te stellen en dan moet je dat ook bereiken. Doe je dat niet... Dan faal je, ja. bij wijze van ja. spreken. O oh ja, faalangst, alles. Dat, dat, dat ken ik ook wel. Uh, ik denk dat dat in het mens zit. Ik weet het niet. Je bent zo geboren. Niet dat mijn vader en moeder zo zijn. Helemaal niet. Jouw vader ik, is wel redelijk streng, geloof ik. Hè? Ja, mijn vader was wel streng. Maar ik heb, eigenlijk altijd met me, ik heb het altijd met me, mijn moeder moeten doen. Die was er altijd voor mij. Mijn vader was directeur van de school, dus die werkte. Mijn moeder stond altijd klaar voor mij en voor mijn zus. En... Uh, ja, de, de, gewoon een heel lief mens en daar ja, die deed alles met mij. Ja. En toch zeg je van, ik werd waarschijnlijk zo geboren... met die gedrevenheid, ja. die, die verbeter trekjes uh, ja, met zich meebrengt. Ik, ik denk het ook. Nee, waar komt het vandaan? Hè? Dat ja. moet in een mens zitten, toch? Dat kun je niet, zelf niet aanleren. Zie je dat bij je dochter terug ook, dat het bij haar een ja. beetje erin zit? Ja, helaas wel. Ik zeg altijd oh, ik wou dat ze wat op Wim leek. Dat doet ze ook wel, hoor. Nee, ze heeft die, die verbeterheid van mij. Het, het is een nare trek. Het, het is uh, om iets te doen, zeg maar, om een, uh, een bepaalde ambitie te hebben... bijvoorbeeld in de sport of maar muziek, kan niet schelen wat is dat goed. Maar dat zet je zelf in de weg. Want je bent niet makkelijk. Niet voor jezelf en niet voor een ander. En dat heeft mijn dochter Noekie. Noekie heet ze. Die heeft dat ook. En dan, oh, af en toe moet ik dat wel remmen. Dat op school ook. Dan is ze zo druk. En dan wil ze van alles doen. En dan komt ze net van school. En dan pakt ze de... de, de ze is nummer zeven. Dan pakt ze geschiedenisboeken. En spreekwoordenboeken. En, en rekendingen. Sommen. En dan moet ik van alles met haar gaan doen. En, ik denk, oh, je, je komt een kopje thee drinken met een koekje, ga rustig zitten. Nee, die moet en die zou. Komen er wel eens vriendinnetjes langs om te spelen? Ja, heel die veel. Van, nou, wacht even. Nee, juist niet. Want ik Zo heb... tante Noekie, dat hoeft niet voor ik, ons. Heb, ik heb allemaal ponies en ik geef ook ponylesjes aan die kinderen van Noekie School. En die kinderen willen dus altijd bij, bij Noekie spelen. En dan uh, is het hartstikke gezellig. want Ze kunnen lekker buiten, uh, grote tuin en, en pony rijden. Nee, nee, dat gaat wel heel goed. Maar het is, wel, uh, ja, het is er wel eentje, ja. Ja. Ja. aardje naar de moedertje. Ja, ik denk het toch wel. Ja. En hoe probeer jij dan een aantal dingen die je van jezelf heel duidelijk kent en herkent. Hoe probeer je die dan in haar te sturen? Want ik kan me voorstellen dat je probeert ha ja. haar te behoeden voor dezelfde valkuilen waar je ja. wellicht in ja. bent. Ik stimuleerde totaal niet met bepaalde dingen eh, waarvan ik denk van dat maakt er eh, gestresst. Naar wat ik dus zei, die, die, die, die, die boeken waar ze zich dan in verdiept. En zeg, oh joh. Even wat anders doen, ga lekker buiten spelen. En uh, dat weet ik, als je dat stimuleert, ja, wordt het alleen maar erger. En zij slaapt ook heel slecht, Ze slaapt heel slecht in. Dus ja, dan zit ze soms tot negen uur kwart over negen. Komt ze nog bij mij? Van mama kan niet slapen. Ja, dat is wel heel erg triest. Dat maalt zo in haar hoofd. En dat heeft ze, denk ik, wel van mij. Ik ben ook wel een hele slechte slaper af en toe. Ja. Betekent dat dan dat je misschien te veel in contact staat met het hoofd... en te weinig met, met hart en ziel? Of is dat weer te zweverig voor, ja, uh, voor dat, Monique Knol? Ja, dat is wel een heel beetje... Die heel erg in de basis zegt, daar geloof ik niet in voor. Nee, nee, maar goed, ik, omdat ik, wat ik zei, ik ben een planner. En dat planner gaat heel vaak ook s'avonds, voordat je gaat slapen, gaat dat door. Ik moet van tevoren weten wat ik de volgende dag ga doen. En dat staat per uur, staat dat gewoon in mijn hoofd. Dat is bijna obsessief. Ja, wel een beetje. ja. En dat, dat moet je loslaten. Ik kan het wel veel beter hoor. Maar ja, soms heb je er wel eens moeite mee. Hoe dat... heb je het geleerd om dat los te laten? Ja, om, of, of, je, je weet voor jezelf, het, het helpt niet. Het, het, het, het, het werkt niet. Vooral s'avonds niet voordat je gaat slapen om alles weer door te bedenken. Van, wat ga ik doen? Uh, loslaten. En denk aan de leuke dingen. Nou, dan denk ik aan de leuke dingen. En soms helpt het ook wel hoor. Ja, je moet het wel loslaten. Ja, het is vreselijk zo'n planner. <lacht> ik ben altijd op tijd. Dat is wel heel ja. prettig. Dat ja. is natuurlijk een, ja. een, een groot voordeel daarvan. Ja. Je vertelde net al iets over je eigen ouders. Je vader, hoofd van een school, onderwijzer. Je bent zelf van origine toch ja. ook onderwijzer? Heeft, ja, he? ik heb ja. De, de pedagogische academie, basisonderwijs gedaan, de PABO dus. En uh, af en toe val ik nog in bij de, de openbare school in Wezen. En dan bellen ze me morgens vroeg van... Ja, wil je komen werken, want de juf is ziek? En daar heb ik dan wel moeite mee, want ja, ik heb die dag gepland... En dan moet ik helemaal omschakelen. En uh, nou, heel vaak zeg ik wel ja hoor. Want het is natuurlijk ook triest als ze niemand zo gauw kunnen vinden. Dus dan sta ik voor de klas. En als ik eenmaal bezig ben, vind ik het echt hartstikke leuk. Het gaat vanzelf. Ik hoef er geen moeite voor te doen. Ik hoef niet iemand te spelen. Ik ben zo, ik sta voor de klas. En we gaan het doen. En lijkt je op je vader, wat dat betreft? Uh, ja. Volgens mij ja. ook wel wat perfectionisme betreft. En ja, die heeft dat ook voor jezelf. Wel. Ja, ja, ja. Maar die heeft het helemaal niet extreem hoor. Dat, uh, dat heb ik alleen uit de hele familie. Ja. stel, stel ja. dat je niet aan de topsport was begonnen. Zou je dan dat, dat verbeteren, strijd leveren en plannen en, en regelen? Zou je dat je dan minder hebben eigen gemaakt dan nu het geval is? Ja, dat ja, ik denk het wel. Je bent natuurlijk iemand die wel wat zoekt. Ik heb dat, dat, dat wielrennen dan gevonden. Iets waar je goed in wil zijn. Want dat is het. Hè? Je wil ergens goed in zijn. Je wil ergens voor gaan. En ja goed, dat heb ik gelukkig gevonden. Maar het, ik was ook al twintig. Moet je nagaan. En in dat schaatsen kon ik het niet vinden. Ik trainde me suf. Ik ging met die jongens van het gewest uh, trainen. En ik vond het geweldig. Hoe harder, hoe beter. Maar toen kreeg ik die rotschaatsen aan, zwinters Kon ik er geen klap van. Vreselijk, helemaal gefrustreerd. Nou ja, ik heb wat gevonden toen het wilde en dat ging goed. Er wordt even een tipje van de echtelijke sluier opgelicht. Uh, Wim, jouw echtgenoot, die denkt dat jij wellicht niet zo uh, planmatig was geworden en uh, streng voor jezelf en verbeter wanneer je de topsport niet had bedreven. Wat voor kind was nee, je dan uh, eigenlijk? Uh, was je... Ik was uh, uh, op school heel verlegen. Ik. Uh, uh, dat niet op de voorgrond, helemaal niet. Dat de, en dat heb ik nu nog niet. Ik heb het moeten leren om op de voorgrond te treden. <coughs> uh, ik bedoel, ik ben overal geweest, ik kan het zo gek niet opnoemen. Ik ben drie keer bij de koningin geweest op visite. En uh, dingen gedaan, uh, praatjes houden. Maar dat, is, dat zit totaal niet in de aard van Basie. Het is, je gaat er staan en ik praat makkelijk en ik vertel. Maar daarna, jongen, ik. Oh, godverdamme. Vind ik het helemaal niet leuk? Dat had ik vroeger als kind ook zo. Ik wist wel wat ik wilde, dat wel. Ik bedoel, verlegenheid, dat is natuurlijk heel wat anders dan uh, kinderen die niet weten wat ze willen. En, en uh, ik beet ook van me af, dat wel. Maar uh, nee, ik trad niet op de voorgrond. En wat wilde je dan, even naast het feit dat je iets wilde vinden... waar je goed in zou zijn? Nou ja, ik wilde sowieso op school al, op, op de lagere school al. Ik, ik wilde wel goed mijn best doen, en dat deed ik ook. En dan ga je naar de middelbare school... en uh, een vijfje of een zesje was niet aan mij besteed. Ik ging echt voor de hogere cijfers. En ik, uh, ik kwam thuis. Uh, mijn moeder had een kopje thee. En dat gooide ik achterover. Ik eerst mijn huiswerk maken meteen naar boven. Eerst mijn huis werd er klaar. Hoefde mijn moeder nooit wat van te zeggen. Heb ik altijd gedaan. Nou ja, toen had ik nog een pony. Daar moest, ook, daar moest ik ook heen. Toen ging ik op schaatsen. Daar moest ik sporten. Dus alles was zo... Niemand hoefde ooit tegen mij te zeggen van... Nou, kom op, schop onder je kont en ga nou. Nee, ik deed alles wel uit mezelf. Ja, en je zus? Had... Want, want je hebt dus één ja, zus. Ja, die is, vier, is bijna vier jaar ouder. En die zit uh, en, uh, ook in het onderwijs. Het vraagt bij, me bij dan alle drie. namelijk ja. af. Zo van wat voor gezin is dat? Mijn zus was helemaal niet sportief. <laughs> nee, totaal niet. Die zat in de, in de boeken. Die las ook heel veel. En dat deed ik dus niet, want ik hield helemaal niet van lezen. En altijd een beetje klieren. Maar ja, ze wilde nooit met me spelen, want ja, ze was veel ouder. En uh, ja, ik, uh, ik moest wel iets te doen hebben... Ik kom me ook wel vervelen. Was Weet het... jij nog wat, wat jouw angsten waren in, in die tijd als kind? Waar je, waar je eventueel bang voor was? Nou ja, uh, faalangst wel. Wat, dat, dat, uh... Toen al? Ja, denk het wel. Je wilde goed zijn. Je wilde niet. Uh, nou, wat ik zei, geen zesje was niet goed genoeg. En uh, dat, dat is in het wielrenner ook zo geweest. Dat je ja, niet maar die af wilde gaan. Dus ook. Ja. ja. Ja. Kijk, een zes is namelijk niet echt afgaan. Nu dus jij, zou ik denken: voldoen. wat kan het schelen? Als je maar overgaat, is toch prima. Ja. Maar ja, dat toen, nee, oh god, nee. Alles moest goed. Heel erg. En de liefde, wanneer bloeide die op? Met wie? Of nou, uh, wanneer? Mijn, mijn, mijn man dus. Ja, Wim, die, die luistert mee. <commerce> ja, uh, ik kwam bij, de, bij een vereniging pedaalridders uit Amersfoort. Pedaalrenners? Pedaalridders. Oh, ridders. Ridders, ja, <laughs> lachen. Uh, je moet lid zijn van een vereniging, dus ik werd lid van de pedaalridders. Uh, Wim was trainer van, van de jongens. Uh, hij zei van, nou, gaan we mee trainen, dan en dan gaan we trainen. Nou, ik ging mee. En ik was meteen smoorverliefd. Meteen al. Ik denk, Echt oh, waar? Ja, leuk. En, <laughs> ja, geweldig. En ja, trainen, trainen, trainen. En van het een kwam het ander. Ik ging meteen al naar het buitenland. Uh, en op een gegeven moment uh, zei ik tegen mijn vader en moeder... Ik ging naar Japan. En voordat ik in het vliegtuig stapte, zei ik... Maar, ik ga bij Wim wonen, hoor. En mijn, mijn moeder wist niet eens dat ik verliefd op hem was. Dus die heeft uh, twee weken in Japan. Die heeft eigenlijk gedacht van... Jezus, typisch iets voor mij. Om er niet over te praten, maar dan toch... Het hoge woord kwam eruit... En ik kwam thuis en uh, ik ben bij Wim ingetrokken. Maar je zegt van het een kwam het ander. Dan denk ik van je bent hard aan het trainen en dus ga je naar Japan om daar een wedstrijd te fietsen. Maar je bedoelt met van het een kwam het ander ook dat jullie al, laten we zeggen, op het glibberige pad der liefde ja. jullie eerste ja. schreden ja. gingen zetten. Ja, ja. Dus, dus, dus, ja. dus je eerste en je enige en je echte en... oh ja, zo'n beetje. Ja. Hoezo zo'n beetje? Ja. Nou oh ja, ik, ik, ik, op Wim was ik echt meteen verliefd. Oh, maar je bent daarna nog dat... even naar nee, buiten nee, nee, wat gaan... Nee, nee, nee, ik werd, nee. Nee, dat was meteen uh, bingo. en uh, Ja, gelukkig was het wederzijds. <laughs> ja, nou ja, het, het, het was heel makkelijk ook. Want hij was mijn trainer, dus hij wist alles van wielrennen. Hij heeft me alles geleerd. Want anders word je in diepe gegooid en denk je, ja, wat moet ik doen in de koers? De wielrenners vliegen om je heen en wat moet je doen? Dat heeft die mama geleerd en dat ging daarom ook vrij snel. Nou heb jij jezelf al eens gezegd dat je je bijna kapot hebt getraind. Vorige week zat hij ja. Gerard Notenboom en die trainde uh, zijn vrouw voor de marathon. En zei toen dat, uh, dat het soms lastig was om de dingen van elkaar te scheiden in zoverre als trainer wil je zeggen ga door ga door ga door, maar als geliefde wil je zeggen ja maar schat het is eigenlijk niet zo goed voor je lijf of het is eigenlijk te ver of het is eigenlijk <laughs> ik luister, grens ik af, luisterde er dit? toch niet deed toch wat, wat ik denk dacht dat goed was dus ja ik zeg ja ik snap wat je bedoelt uh, hij hoeft ook nooit tegen mij te zeggen van ga door doe maar... Nooit, ik toch zelf wel? Hoef je maar tegen mij helemaal niet te zeggen hoor. Maar het is natuurlijk, heeft het wel enorm soms gebotst, dat uh, uh, naar de koers of zo, dat ik dan kritiek kreeg. En ik was al zo kritisch op mezelf. Niks deugd. Al had ik gewonnen, dan was er nog iets in de koers niet goed gegaan. Dus ik zou de eerste zijn geweest die dat had gezegd. Maar dan af en toe, dan besprak je wel eens dingen met de ploeg. En dan kwamen de dingen naar boven en dan, ja, dan uh, ging het hard tegen hard dan kon ik wel ontzettend fel reageren op hem, hoor. Ja, dan werd ik wel heel erg pissig. Maar ja, dat was dan ook wel weer over na een poosje. En ja, dat, maar hij heeft nooit gezegd van, doe nou maar rustig aan. Komt hoe combineer je die dingen dan toch? Even los van, van dat hij daarin dan uh, misschien een andere koers uh, reed... Dan, uh, uh, dan onze gast van vorige week, uh, Gerard Notenboom. Ja. Um, hoe kun je... Toch die combinatie maken van geliefden zijn... en daarnaast trainer en sporter en ook topsporter. Hoe doe je dat? Kun je samen met elkaar idee. de koffer <coughs> induiken en denken van... ja, misschien moet ik maar beter niet doen... want morgen moet ze weer fit zijn. Dus laten we maar niet de liefde gaan bedrijven vanavond. Nee, maar dat, dat, dat, dat, dat doe je dan ook niet. Ik bedoel, als je, je, je bent in je kop zo druk. Uh, je bent met die koers bezig. Ja, dan denk je niet aan andere dingen. Kom op, zeg. Nee, dat werkt zo niet. Nee, hoor. Dat was het. En wanneer heb je geleerd die kop los te laten? En nooit. Nee, dat, dat weet ik niet. Geen idee. Wel een beetje, denk ik, na de geboorte van je dochter. Dat je dan iets meer die zachte, warmere kanten ja, boven voelt komen. Ja, ja, nou je het zegt. Ja, dat is wel zo. Het was bij mij vroeger in huis allemaal blauw. Gewoon blauw. En toen werd Noekie geboren. En het, na, na, na een paar weken werd alles roze. Ik kreeg eh, ik, voor het eerst roze kleren aan. De kamer werd roze geschilderd. En het was dus blauw. En uh, na, ik denk, na een paar maanden hebben we het helemaal roze gemaakt. Dus ja, toen ben ik wel ben ik heel erg veranderd. Ja, ja denk, het werd, de, de, de kleur zegt al genoeg, toch? Ja, en zelf ook vrouwelijker. Ging, oh ja, voor het eerst een jurk. Ik had altijd broek aan, jeans, gewoon broeken. Had jij vroeger een jongetje willen zijn? Nee, nee, heb ik nooit over nagedacht. Nee, nee, nee. Ik wilde vroeger nee. een jongen zijn. Dat nee. was voor mij evident. Dat was natuurlijk niet aan de hand, maar. Nee, nee, nooit over nagedacht. Het is dat ja. je het zegt, maar nee, nee, nee, totaal niet. Nee. Want toen kreeg ik een jurk aan. Voor het eerst. Geweldig. Ja, we kijken, dan ben je al 39. Ik vind het gewoon komisch. Maar ja, wat, wat, wat, wat vonden jouw ja. ouders daarvan dan? Dat je, dat, je, dat je op die manier in het leven stond? En, en... Hebben we nooit over gehad. Mijn moeder zei wel van. Uh, oh, oh ja, vroeger zei ze natuurlijk al. Waarom trek je niet eens een rok aan of een jurk? Of... Ja, Monique, dat staat je zo Net, leuk. Ja, nou, mooi niet. Hoe je te... Mijn moeder gaf het gewoon op. Want ik deed echt niet wat ik niet wilde. <lacht> en dat is volgens mij nog steeds zo. Ja. ja. ja. Dus de, de ja. mensen om je heen geven dat wel op. Nou, je kunt dat tegen me zeggen, maar dat doet toch niet. En de, de, de, de, laten we zeggen, directheid waarmee je in het leven staat en, en soms ook de hardheid. Ik denk ook naar andere nee. mensen toe, of niet? Nee, helemaal nee? niet. Nee, ik ben niet... Uh, ik heb geleerd om direct dingen te zeggen en te doen, maar in principe ben ik niet zo. Mijn, mijn hele uh, familie is wel zo van uh, de gulden middenweg zoeken, weet je wel? beetje schipperen en niet met nou ja iedereen een beetje tevreden stellen. Zo ben ik ook wel. Maar soms moet je dingen gewoon wel gewoon kunnen zeggen. Maar het lijkt dat ik heel hard ben, maar eigenlijk ben ik dat helemaal niet. Eigenlijk zit er binnenin nog steeds ik, dat hele verlegen meisje. Ja. Ja. Ja. Het is, wel, uh... Het is radio, gelukkig. Eh? Nee hoor, helemaal Nee, dat heb ik, dat heb ik geleerd allemaal. Om te... Waarom gelukkig radio? Omdat ze je niet zien dan? Nou nee? ja, ik had vroeger nog wel eens, dat, dat had je zo'n rode kop, dan was je verlegen en dan werd er gesproken tegen je en ik je, Oh shit. Maar dat, dat leer je, dat, is, dat gaat vanzelf. Dus ja, nee, dat, nee, je dat zit heb je ge... gewoon. Nee, ja, dat heb ik ook helemaal niet meer. En, ja hoor, dat heb ik En helemaal... openhartig zit je er ook bij. Je ja, je ik je heb je dingen open. verteld die ik nog nooit verteld heb, volgens mij. Is dat zo? Ja, ja. Ja, ja, is alleen maar leuk. Nee, maar ik, ik, ik, ik, kan, ik kan goed praten, ik, over dingen uh, vertellen, maar uh, zet me niet voor een volle zaal. En, uh dan word ik wel een beetje weer uh, terughoudend en oeps. Het is Tenzij je het moet. een opdracht is die jij jezelf stelt, hè? Want als jij jezelf ja. een opdracht stelt, dan ben je zo perfectionistisch dat je gewoon zorgt dat je dat tot een goed einde brengt. En dan ga je ja. daarna pas met, laten we zeggen, klotsende oksels uh, de ruimte ja. uit. Ja, ik, ik moet wel even soms wel, toch wel een schop onder mijn gat hebben om een bepaalde stap te zetten. En als ik dat dan eenmaal ergens ben, dan komt het ook goed, hoor. Dat, dat weet ik ook wel. Maar uh, uh, mijn man is die die praat met iedereen. En ik ben eigenlijk tegenovergesteld. Ik heel terughoudend, ik wacht het af. En, uh, en dat is ook, wel uh, ja, het is ook wel veranderd. Ik stap nu naar mensen toe en zeg goeiedag. En uh, uh, een praatje maken, dat wel. Maar ik, uh, ben, van nature ben ik niet zo, hoor. Nee, nee. Ik heb veel van Wim moeten leren. <laughs> ja, wat le wat leert makkelijk. Wim van jou eigenlijk? Goh, geen idee. <laughs> uh, nou, hij heeft wel eens gezegd van, uh, tegen een journalist... Het, het mooie is van Monique dat ze altijd op tijd is. Altijd Noekie op tijd overal heen brengt. En, uh, maar dat ja, is praktisch. Dat, dat is praktisch. praktisch. Ja. Wat heeft hij van mij geleerd? Geen idee. Hebben we er nog nooit over gehad. Zullen we na de uitzending even doen? Ja. Of ik moet het <laughs> zo meteen even bijvragen? <coughs> ja, ja, ik heb geen idee. Nooit over gepraat. Dat is wel heel bijzonder. Dat ja. je daar niet over van gedachten wisselt. Tenminste, ik, ik, ik kan me voorstellen dat je dat af en toe nou, eens je aanstipt. Ja, me ook wel, hoor. Ik, moet wezen, ik ben nou aan het prakkerzeren van... ja, jee, wat moet ik aan denken? Het zijn soms de kleine dingetjes, natuurlijk, hè. Uh, tuurlijk heeft hij dingen van me geleerd. Maar dat, dat, dat, het, het zijn een heleboel kleine dingetjes. Ik, ik zie niet zo gauw van... dat moet ik zeggen, weet je wel. Nee. Ik weet Wa het niet zo Wat leer jij van je dochter? Eh... Uh, nou, ik, ik uh, wat we zo straks al zeiden, ik zie mezelf soms terug in haar. En zoals ik het vroeger heb gedaan, zo moet het dus niet. En daar probeer je er wel in, in te begeleiden. Niet stimuleren op bepaalde dingen, bepaalde tijden, rustig blijven. Ze kan ook heel erg driftig zijn. En ik weet gewoon, als je driftig bent, dan moet je niet terug gaan schreeuwen en bulderen, want het wordt alleen maar erger. En so soms moet je er maar gewoon even zo laten en toch weer vragen. Ach, kom even bij mama zitten nou, kom dan even. Nee, dat was ik vroeger ook zo. En toch moet je dan even doordrukken. Op een gegeven moment, ja, dan komt het eruit. En dan pak je erom en dan is het goed. En mensen die driftig zijn, die, die stoten vaak mensen af. Want die, die pak je niet om. Maar ik weet gewoon dat je dat juist wel wil. En dat probeer ik bij haar wel. Het duurt even, maar dan zei ik, ah, kom nou. Kom even bij mama zitten. Nee, weet je wel, precies zoals ik was. En dan druk ik toch wel door. Steeds maar weer vragen. Dus, dus je weet dat je bepaalde dingen niet wil doen bij haar... zoals je het zelf destijds ja. gedaan hebt. Maar, maar wat leert zij jou dan eventueel? Leert zij jou bijvoorbeeld geduld meer te hebben dan je ja, vroeger had? Ja, ze zegt natuurlijk wel eens tegen, tegen mij, tegen mama... Uh, van, uh, mama, het is toch niet erg? Als ze bijvoorbeeld vroeger een, een, een glas limonade omgooide... Het gebeurt dikwijls nog hoor dan werd ik, kon ik zo kwaad worden. En nu zegt ze ook, oh mama, sorry hoor. En dan zeg ik nu niks meer. Ik word niet meer kwaad. Nou, ga maar een doek halen. Ja, rustiger. Ik ben wel heel rustig daarvan geworden. Omdat ze dat tegen mij zei. En, en ook wel, denk ik, oh, waarom doe ik dit nou? Rustig mama, het is niet zo erg. Nee, het is ook niet zo erg. Want ze is eigenlijk wel heel lief. En, en ze houdt ook wel heel erg rekening met, me, met mij. Want ze, ik ben... Ja, ik word wel snel boos om bepaalde dingen. Ik probeer het wel in te tomen. Maar dan, dan zie ik aan dat gezicht al van... oh jee, mama wordt boos. <coughs> en dan word ik niet boos. Dan denk ik, zie ik haar gezicht. Nee, dat moet ik niet doen. Rustig blijven. Ja, dat lukt me vrij goed nou. Je hebt echt heel veel op jezelf gewonnen en overwonnen. Ja. Ja. ja. Ik las ergens in een interview met jouw man Wim Kruis dat aan het einde van het wielerseizoen... als dan de dames uit de damesploeg die hij nu traint... nog met elkaar praten en dergelijke... dan, dan is het een goed seizoen geweest. Want dat is ja. een van de belangrijkste dingen. Uh, terug naar die topsport. Hoe moeilijk is het, het, het, de dames topsport? Want ik kan me zo voorstellen dat vrouwen onderling... Echt veel, ja. Ik, ik zie meteen jouw gezicht. Het is jammer nu dat het radio is. Uh, ja, ik, ik kan denk, me voorstellen ja. dat die vrouwen echt, ja, maar de blik ook erbij ja. is uh, inderdaad, het ja. Het is het waar. In. Het is ze kunnen uh, verschrikkelijk zijn, toch, het, ik, ik kan er uh, boeken over schrijven, alleen al over dit onderwerp. Waarom doe je dat niet? Uh, ik weet het niet. Je kunt het jezelf als doel stellen, wederom. Ja, ook dat nog. Nee, ja, nou, ja. Wie weet ooit. Echt, ik ik heb zoveel meegemaakt en ook over het vrouwenfietsen. Uh, uh, vrouwen zijn, ja, steken gewoon anders in elkaar. Mannen zeggen tegen elkaar, in de koers of na de koers... God, gloeiende, wat was jij vervelend. Wat was jij... Uh, nou ja, ze, ze gooien van alles uh, eruit. En vrouwen doen dat dus niet. beetje smoesen, binnenhouden. En dan opeens barst de bom. Ja, en dan is iedereen kwaad. En dat gebeurde constant. Een en enorme jaloezie En dan dus, dus niet... niet Uitleggen bepaalde dingen, maar gewoon die, die, die blikken al. Blikken konden doden. Jonge, jonge, jonge, jongen. En ja, je begint natuurlijk uh, in, in, bij een vereniging, dat is alles leuk en aardig. Maar dan, ik kwam al heel snel in de nationale selectie. Al het tweede jaar dat ik fietste, ja, dan word je bij elkaar gezet. En uh, ja, bepaalde meiden kon je niet mee overweg. En er zijn een aantal dan wel, maar. Dat is gewoon heel moeilijk. Je wordt gewoon bij elkaar gezet en je moet als ploeg moet je rijden. En als je dan ook nog een, een bondscoach hebt die dat niet in goede banen kan leiden, ja, dan wordt het haat en neid. En daarom was ik ook zo blij dat op een gegeven moment, uh, ik had een paar jaar in de nationale selectie gereden. Maar dan ging je bijvoorbeeld, uh, weet je, kreeg je een uitnodiging voor bijvoorbeeld een Tour, tour Feminin, de Tour de France voor vrouwen. En dan ging je daar als nationale ploegen. Dus uh, Amerika had een ploeg, Frankrijk had een ploeg, Nederland had een ploeg. Maar bij de mannen, zoals het nu ook bij de vrouwen is... had je gewoon sponsorselecties. Dus je had een hele grote sponsor... en daarmee werd je uitgenodigd om naar het buitenland te gaan. Maar bij de vrouwen werd je gewoon klein gehouden. Het was een mannenwereld. Dus wij zaten gewoon in de nationale selectie. Ik denk, verdikke, Jannie Longo was er al een poosje mee bezig geweest... en dat lukte niet. En Hein Verbrugge. <coughs> heb ik het toch voor elkaar gekregen om... Uh, uh, nou goed, dat, dat de hele wereld dus als nationale... of als uh, sponsorploeg, dan zeg ik het verkeerd, uh, naar, naar het buitenland kon. Dus iedereen had net als de profs nu, uh, sponsorploegen eigen ploeg en daarmee kon je overal heen. Nationale ploegen waren gewoon niet meer nodig. En dat heb ik voor elkaar gekregen. En daar ben ik hartstikke trots op. Trots op de vrouwen, dat wij dat uh, konden gaan doen. Maar ja, dat heeft heel wat bloed, zweet en tranen gekost. Uh, en dat staat dan ook weer even los van het kijven... wat die dames onderling doen. Ja, hadden, dus maar dat daar. Wilde, daar kom ik dus nu op terug. Dat dat, een, uh, je kiest, ik koos de mensen, de rensters, die ik leuk vond waar ik samen mee kon werken. En ik heb een enorme leuke tijd gehad toen. Allemaal leuke meiden. Een heleboel zie ik nu nog. Ik ben uh, heel trouw. En uh, zij zijn ook trouw aan mij gebleven. En dat werkt gewoon. En ik ging door het vuur voor die meiden. En die meiden gingen voor mij door het vuur. Het is nou eenmaal zo dat ik gewoon heel veel won. Ik ben gewoon een winnaarstype. Dus heel vaak werd er ook voor mij gereden. Maar als iemand van mij uh, uh, van onze ploeg in, in, in de kopgroep zat... ik deed er alles voor om haar in die kopgroep te laten rijden en hopen dat ze zou winnen. Dit heeft dan toch alles weer met die doortastende strategie te maken... waar we het eerder in de aankondiging over hadden. Ik heb dat toevallig met Sebastiaan Timmerman besproken... dat ik nooit zo goed heb begrepen wat de strategie is achter het fietsen in zo'n ploeg. Ik denk gewoon degene die het hardst fietst, die wint, nee. punt. Maar het zit allemaal heel het, het anders elkaar. Het zit heel gecompliceerd in ja. elkaar, ja. Maar ja, dat over de vrouwen dus. Het, het, het ja. is, is dat anders in de dressuursport, de, de, de verhoudingen onderling? Bij de vrouwen? Nou, ik moet in de dressuursport is het veel individueler. Ik ben met mijn paard bezig. En ik ken die meiden niet een aantal. Nou ja, die heb je wel eens gezien. Daar ben ik totaal niet mee bezig. Je bent met je paard bezig. Uh, ben je klaar met de wedstrijd. Uh, het paard moet weer verzorgd worden. De trailer weer in. En dan ga je weer naar huis. Maar het is ook geen roddel en Ik heb helemaal Zo ben ik al niet helemaal niet. Het nee. Nee. is natuurlijk een jury sport. Dus je bent afhankelijk van uh, mensen die jou jureren. En ik zal er ook nooit wat van zeggen. Heel vaak hoor je van. Eh, die jury dit. En eh, die, die kan niet jureren. Ik zeg er nooit wat van. Het is zo. En je kunt er niks aan veranderen. Klaar. Nee, het is veel individueler. Het wielrennen heb je, je. Nou, laat ik zo zeggen: het wielrennen: uh, je komt uh, elke wedstrijd dezelfde meiden tegen. Of het nou 50 zijn of 150, je komt ze tegen. En in de, de paardensport over heel Nederland heb je wedstrijden veel meer. En je komt steeds andere mensen ook tegen, dus je weet helemaal niet wie het zijn. Heel anders. Maar ja, vrouwen steken moeilijk in elkaar Moeilijker in elkaar. Ja, je kunt ja. het beter maar op een nette manier zeggen tegen elkaar wat je niet goed vond in de koers. En dan ben je het zo kwijt. Uh, dus dat, ja, dat, uh, zeker in, in de nationale selectie werd dat niet goed begeleid. Wim was natuurlijk de, de, de ploegleider en die kon dat wel heel goed. Die, die kan dat nog steeds heel goed. Die smeet echt een ploeg. En die praat er ook over. En je moet het uitpraten en dan is het ook goed. Al dus, sportster in hart en nieren Monique Knol. We gaan nog even naar een historisch fragment. Wij gaan namelijk altijd op zoek naar een fragment... in het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid. Uitgezonden op jouw verjaardag. Nou is dat 31 maart 1964. Het was heel belangrijk dat jij geboren werd... maar voor de rest was niets belangrijker, belangrijk genoeg blijkbaar om te bewaren. Dus ik ben even wat verder terug in de tijd gegaan. En ik ben bij een andere sporter gekomen. Ook uh, absoluut in hart en nieren. En dat is... Uh, Koen de Koning, en uh, hij wordt uh, geïnterviewd door Evert Garrett. We gaan dus terug, en dat is echt een eind verder uh, in de tijd... naar 25 januari 1954. Meneer de Koning, moet u horen, ja, ik dat. vind het buitengewoon plezierig... dat u ons zo hier over het een en ander ja. hebt willen vertellen. En uh, ja, u mag natuurlijk wel meer vertellen... maar ja. de tijd die gaat inmiddels gaat hier oh, door. Nou ja. Maar had u nog iets willen vertellen, speciaal bij deze gelegenheid... dat u denkt, kijk eens, dus ik heb nou de gelegenheid... en ik wil er ook gebruik van maken, ja, dan dat gaat aan uw gang. Ja, dat heb ik wel. En dat is dit. Ik zou zo graag... die jongelij... willen hebben... dat ze hun best deden. Dat zij... de hele... sport eraan geven. Ze moeten niet zeggen, ik ken niet. Ik ken het niet. Ik ken het niet. Het is onzin. Niet vergeten. Ik was thuis de door. Ik moest werken van morgens vijf tot s'avonds tot avonds zevenen. Ik moest trainen voor de schaats. Ik was in de gymnastie, ik was in het zangkoor, ik was in het mannenkoor, ik was in de vervarenkorps. Meneer in het vervarenkorps, er was er geen één die zoveel getraind heeft als ik voor het vervarenkorps. Waarom? Elk ogenblik van half één, van twaalf uur, tot half, of van half één tot één uur was het mijn tijd. En ook kwam nou de duvel om het te hebben. Mijn moeder heeft al hem gezegd, ga alsjeblieft de deur uit, want als ik hem, dan schop die mannen van bovenaf. Mm. Ik moet trainen. Ik moest trainen. Ik kon drie dagen, mijn instrument, cornetta passion, kon ik drie dagen in mijn mond hebben. Zonder dat ik aan mijn zuur kwijt was. Kijk eens, en dat is trainen. Zo is ook die voetballers. Jongens, jongens, jongens. Heb er toch alles voor over? Het is toch zo mooi? Later er er plezier van. Ik blijf en ik wil sportman blijven tot aan mijn dood aan toe. Maar denk eraan, sportman in hart en nieren. Maar niet ervan profiteren uitjes te maken enzovoort enzovoort. En dan maar zeggen, kijk, dan zien ze, ja, ik heb geen goede dag vandaag. Dat is, dat is klets. Nou de koning, je hebt het dan weer eens even mooi gezegd. Ik, de Engelsman die heeft er zo'n mooie uitdrukking voor. Die zegt, put it in your pipe and smoke it. Of zowel, stop het maar in je pijp en rook het maar op. Dat was op 25 januari 1954 Koende Koning. Monique Knol, je zat erbij te lachen natuurlijk. Wat een gedrevenheid aan de ene kant. En aan de andere kant denk ik nou. Ja, die, ja, ja Waar leidt het allemaal toe? Jongen, jongen. Ja, ik was helemaal stil hoor. Uh, dat is wel heel gedreven, ja. Uh, als, als je uh, uh, topsport bedrijft, dan heeft hij gelijk. Trainen, trainen, trainen. Dat denk je niet eens bijna. Je hoeft ook niet te denken van ik moet trainen. Je doet het gewoon. Maar ja, daarna jongens, dan is het... Uh, ja, je moet het ook kunnen loslaten, hoor. Ik zou niet al moeten denken dat ik nou nog uh, moest gaan fietsen en zo. Of gaan hardlopen. Nee, dat, dat, dat, dat heb ik gehad. Dat hoef ik niet meer. Ja, maar hij is erg ja, erg, uh, erg, gedreven. Laten we het daar maar op houden. Ja, prachtig. Um, ten opzichte van het, laten we zeggen, afkikken van de topprestatie. Uh, dus wanneer je daarmee ophoudt... daar heb jij ongelooflijk veel werk in moeten verzetten... Wat, wat zou je daar aan adviezen kunnen meegeven aan mensen die, die daarvoor komen te staan? Ach, die, lu die luisteren toch niet, net als ik. Natuurlijk hebben ze tegen mij vroeger ook gezegd... je moet aftrainen, dit en dat, zo en zo. Ah, dat... dat. Het is ook zo, je moet blijven sporten op, op een laag pitje. Je moet blijven. Uh, nou, doe wat. Of, of wat andere sporten die je leuk vindt. Maar doe iets, blijf aan de gang. En hoe kun je voorkomen dat je, laten we zeggen, geestelijk zo enorm in de put geraakt. zoals jou is overkomen? Oh, of is <laughs> dat, dat is, niet te voorkomen? Uh, uh, nee. Je, je kunt altijd hulp zoeken. Maar dat, dat, dat, sporters doen dat ook niet zo snel. Dat is ook weer een feit. Eh. Uh, Nee, toch, als je denkt van ik raak in de put... en uh, ik wilde niet stoppen en ik moet stoppen... ja, ga door die, naar, naar, naar, die, naar je huisarts en uh, die schrijft je echt wel wat voor. Of, of ga naar een psycholoog of psychiater of therapeut. Kan me niet schelen wat. Het, het, je kunt altijd praten, het is alleen maar goed. En dat moet Monique, je ook gewoon doen. jij bent nu 47. Ja, wrijf het er maar in. Ja, oh, sorry, mag dat niet altijd? zeggen? al de tweede keer? Ik, ik ben ouder dan jij, hoor. Ik mag dat volgens mij best hard op zeggen. <laughs> en stel dat je 87 wordt, ik hoop dat je dit gaat halen. Of, of 92. Um, en, en je gaat onder de groene zoden. Wat, wat mag er dan op jouw grafzerk staan? Of op de urn gegraveerd? Nou ja, ik, ik, ik laat me cremeren. Ja, dan graveren we iets in de urn. Uh, Jonge, jong heb ik ook nog nooit over nagedacht. Uh, nee, ik weet het niet. Uh, jee, wat erg. Dat moet eigenlijk iemand anders voor je zeggen, of niet? Ik weet, ik weet het niet. Dan hebben we al een uh, tweede onderwerp waarover we met Wim na de uitzending gaan. Ja, praten. Wordt druk uh, straks. Ja. Uh, nou ja, goed dat ik wel uh, dat ik gefietst heb. En het en zal wel op komen te staan van. Nou ja, uh, Olympisch kampioen, maar ook. Uh, een prachtige dochter. En, uh, en dan ben ik waarschijnlijk geen paardengek meer. Dus dan ben je al zo oud. Uh, ik weet niet. Ze leefde vanuit het hoofd, maar met haar hart. Ja, ja, dat, uh, ja. ja dat is wel zo. <laughs> maar ik, ik denk niet dat ik uh, de negentig haal. Waarom niet? Nee. Nou, ik, ik ben aardig, uh, aardig uh, druk. Ik, ben niet, niet, ik, ik kan niet rustig even stilzitten, weet je wel. Aardig uh, druk in je hoofd. En, en... Nee, ik geloof, ik krijg straks wel wat aan mijn hart of zo, weet je wel. Okay. Je bent een planner, waar ben je over tien jaar? Daar hebben we nog heel even de tijd voor. Uh, nou, dat heb ik wel eens ja, nagedacht. Uh, ik hoop dan nog te kunnen paardrijden, dat ik fit genoeg ben. Maar ik bedoel, ik voel me nou ook geen oude zak nog. Helemaal niet. Ik heb natuurlijk een jonge dochter. en, uh, Nou, nee, ik rijd nog wel paard en ik hoop dat mijn, mijn dochter hele leuke dingen gaat doen. Niet wielrennen. Ze gaat niet wielrennen. Dan, laten we dat nog bij deze. Ja. En je bent nog steeds met Wim Kruis, neem ik. In. Ja, tuurlijk. Ja, ja, goed zo. Ik heb hier een doosje vol geluk. Dat is niet te plannen. Dat is namelijk nee. op goed geluk uit een handgeschept doosje... met een pincet een klein rolletje halen. En op dat rolletje staat een spreuk. Uh, en die spreuk zal jouw geluk zijn voor dit weekend. Of uh, mochten we nou heel opportunistisch zijn voor een komend jaar. Dus jij mag daar even met dit pincet op goed geluk... inderdaad een rolletje met een spreuk uithalen. Dan ga ik in de tussentijd even afkondigen... Want, inderdaad, nachtvluchten is weer voorbij. We zijn geland in de vroege zaterdagochtend van 16 april... en ik was in het laatste uur in de gesprek met voormalig topwielrenster Monique Knol... in de derde aflevering van Nachtvluchten Sportivo. Volgende week zit hier voormalig atleten en Nederland in beweging Corrivee Olga Commandeur. Vragen en opmerkingen die kunt u kwijt via onze site, dat is nachtvluchten.fm. En daar kunt u de verschillende uren ook opnieuw beluisteren. Nachtvluchten.fm. De techniek was in handen van Anne Bakema, redactie en regie Barbara Elbert. Samenstelling en presentatie Nora Romanesco. En u kunt zometeen gaan luisteren naar het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. En het laatste woord is aan onze gast Monique Knol met haar geluk. Iedereen kan het, dus waarom jij niet? Ja, dat is waar. Ja. Ik denk heel vaak met paardrij, ik kan het niet. Niet goed genoeg. En ik doe het dus best goed. Je hebt je weer een nieuw doel gesteld. Je Sorry. kunt het. Goed weekend en dankjewel Monique Knol. Graag gedaan. Dit is Radio 1.